Vier onderwerpen die jij gaat toelichten. Wout Verlem, die gaat ons bijpraten over uh, zomeractiviteiten. En dat komt van Sportservice vandaan. Maar allereerst, goedemorgen, burgemeester. Goedemorgen, Matthias van der Veld. Uh, het was nogal wat woensdag. Um, ja, we hadden. Uh, <coughs> Excuus, ik heb even een kikkertje in mijn keel. Um, uh, we hadden een hoop uh, politie op het strand, inderdaad. Um, er waren uh, twee groepen die. Uh,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 U, uh, ja, dat u heeft het weer gedaan op Facebook, las ik uh, de dag daarna. Maar uh, de uh, strandpachtersvereniging heeft dat uh, gelijk neergezapeld. Want er is adequaat opgetreden en uh, dat is ook juist, denk ik. Uh, bent u nog eens kijken later? Ja, zeker. Ik uh, lag net, ik was even bij de reddingsbrigade. En uh, uh, werd meteen gebombardeerd bij een, uh, een uh, activiteit waar ze een reddingsmenschap deden.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 Um, we zien dat op het moment dat er uh, vroegtijdig uh, geïntervieerd wordt, dat dat heel belangrijk is. Oké, okay, nou dat uh, geldt dus voor alle Zandvoorters en toeristen. Als je wat ziet, bel handhaving of politie. Burgemeester, dank voor uw snelle uh, commentaar en ik wens u een prettig weekend. Ga hetzelfde, meneer Zonveld. Tot ziens. Dag. Zandvoort heeft het. Ja, Zandvoort heeft het. In Zandvoort leeft het. En jij. En jij. jij beleeft het. Come on, come on.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 Um, daarna ben jij uh, van het Schelpenplein uh, verhuisd naar uh, de Zandvoortselaar, net achter de rotonde. Ja, uh, klopt. Is, is die Dan verbouwing al af? we zijn? Is die verbouwing al af? Ja, zeker. <laughs> <laughs> ja, dat is wat voet in de aarde gehad. Maar ja, dat, daar was ook de beslissing van stoppen met skrant actief en uh, toeleggen op de bouw van een huis voor mijn gezin.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 En dan uh, gaan we aan de Nieuwe Oost beginnen. Het is altijd twee, twee keer oosten per jaar in uh, begin mei. Nou, in dit uh, geval is het uh, eind uh, juni brein, uh, te met. Mm -hmm. En uh, zeg maar uh, eind augustus, dan is het tweede oogst. En dan komt het makkelijk. Dus dat laat je eigenlijk zitten voor de, de, voor de bijen om te overwinteren. Mm -hmm. Ik heb ook zeg maar in augustus uh, een deel. laat ja. dus in de kasten 14 kilo honing per kast zitten. Zo. Om uh, de bijen uh, de winter door te laten gaan met hun eigen voedsel. wat ze...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 dat nou ja, door de concessies, overleg, en er is ook met allerlei partijen gesproken... dat er nu een plan lag waar, waar hopelijk ook de omgeving zich in kon vinden. Nou, je, hebt, um, je bent al een stuk tegemoet gekomen aan bezwaren die uh, in, in, in het eerste plan waren. Je bent naar beneden gegaan. Maar vind je niet dat je... Je kan toch geen uitzicht kopen? Ehm... Um...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 nou, pak die tekening en de aannemer... en ja. je kunt hem zo in, uh, in zandvoort inzetten. Het voldoet volledig aan, uh, aan de functionaliteiten die we zoeken. Uh, het is in de kop van Noord-Holland zijn een aantal renningsposten geplaatst. Uh, Noordwijk gaat dit jaar uh, uh, haar nieuwe reddingsposten, uh, vaste renningsposten, uh, nee, openen. Het gebouw staat al. Um, dus ja, uh, dat zijn allemaal trajecten die uh, tegelijk of later zijn begonnen als, uh, als bij ons. Uh, dus ja, met een beetje jaloezie uh, uh, kijken we af en toe wel naar, uh, naar de buren... Ja, het doet mij gelijk denken aan een, een stuk in de in Telegraaf waar Zandvoor niet goed wegkomt. En dat uh, ging dus ook over uh, het plaatsen van uh, dit soort gebouwen en de beveiliging van het strand. Want je bent als badplaats van Zandvoor natuurlijk wel verantwoordelijk voor je, voor je badgasten. Ja, nou ja, dat, dat, dat, dat is geheel terecht. Ik durf wel te stellen dat zeker op dit moment het, het geen een hele directe invloed heeft op hoe wij op het strand ja. werken. Het is vooral uh, heel lastig uh, en vervelend.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 in your mind Hold me like you never lost your patience Tell me that you love me more